Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De rechtbank wil minister Plasterk van Binnenlandse Zaken horen... in de rechtszaak tegen politicus Jos van Rij. Zijn advocaat had om een getuigenis gevraagd... omdat Blasterk vorige week via Twitter reageerde op de zaak. Van Rij wordt onder meer vervolgd voor het doorspelen van vertrouwelijke informatie... over een benoeming van een burgemeester. De oud-VVD'er zei dat het heel normaal is onder politici om benoemingen te bespreken. Blasterk twitterde toen dat dat niet waar is.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 Er zijn het afgelopen jaar meer klokkenluiders bijgekomen. Het aantal mensen dat alarm sloeg over misstanden bij hun organisatie steeg met bijna een derde ten opzichte van 2014. Dat blijkt uit het jaarverslag van het adviespunt klokkenluiders. Toch durft bijna een kwart van de mensen die daar aanklopt, klopt hun melding niet door te zetten uit angst voor de gevolgen.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 Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N201 uit Horen richting Hilversum staat tussen Vreeland en Hilversum 5 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. je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 Week. Oh, nee, weer, hè? Right, week. Ja, een week, een week. Een week, natuurlijk, een week. Dat weten we wel, een week. Dat hoeft niet elke week, een week, een week, een week. Natuurlijk is het een week. You've got mail. Ja. Wat hoor ik nou weer? Dat is mijn postbus. Dat is mijn e-mail. postbus? E-mail? Ik weet niks van e-mail. Wat gaat er gebeuren? Oh, de post. Ja. Ach, natuurlijk tegenwoordig gaat het bij IA natuurlijk. Ja. Ja. Oh, de e-mail de e is binnen. Oh, is ja. er is ja. er nog één. Wacht, even. Oh, ja. die heeft wat meegestuurd. Die, uh, die is van André Huid. Ja, wat heeft die hij? Oh, die, die was heb... uh, bang voor het retro-effect. Ja. En die heeft nou een uh, geluiden meegestuurd. Ach, wat leuk. Ja. Huh? Wat is, wat... Dat is het geluid? Meesturen. Ja, dat ga je toch niet meesturen met iemand dat soort dingen? Dan uh, nou, heb nou, ik hier vergeven. ook nog uh, een e-mail uh, van. Ja, juist, van uh, Paul Hart. Paul Hart, ja, die stuurt ook een geluid. Ook mee, een geluidje uh, mee. Voor, uh, Mooi. Dat begrijp ik nou niet, hè? Dat mensen nou niet gewoon een leuk geluidje mee, hè? Een gordijn wordt open en dicht, gaat ik zeg maar wat. Nee hoor, uitgebreid weer. <lacht> Die is volgens mij onder de dekens opgenomen. Mensen, Ja, ga hem nog even uitleggen. Gooien aan de akoestiek. Ja hoor. Die drie ballen van Colby van Dijk uit als een delf. Goedemorgen! Ja, goedemorgen! Wat een reis dat je Die weer heet. Ik schoenen uit hoor. Ja, doe wel. Die kopie, dat is allemaal. Hallo, honou! Goedemorgen dames en heren, dat zijn allemaal weer van die van Dick van der Heer. Wetenswaardigheden en actualiteiten uit de samenleving. Presentatie in handen van Goeiemorgen allemaal, hè. hè. <tiedat> Hallo. Ja, Doe ben al laat? Ja, ik hadden... nou, was... was een beetje, ja. ik had vertraging. Ik moet mee... die rubriek uh, presenteren. Oh, je... ah, ja, actueel, oh, wat ja. heb je voor actualiteiten? Wat ja. is er gebeurd ja. van de week? Ben ik al aangekondigd? Ja. Ik doe het graag nog een keer. Ja. You okay. can nog een keer. Oh, nou, nog en nog en nog en nog een nog uh, Harry, wat heb je voor activiteit? Ja, wie ja, heb je de... bij, Harry? Ik ben lood! U bent... Goedemiddag, u bent piloot. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben nu zeg maar een piloot, hè. En u lust hem nogal? Ja, ik laat er wel eens een paar de binnen glijden. We doen allemaal een piccolootje. Piccolootje? Ik zal wel zeggen, het gaat vaak zo ver dat ik roep... ...jongens, jongens, jongens, wat een turbulentie. En dan moeten we nog de lucht in. Dan moet je nog de lucht in. daar gaan we voelen te zitten. Ja, daar Dick, ik wil over onderdelen. als je niet met een interview bent, dat er altijd weer iemand doorheen moet. Of Beb, of Koos, of jij. Nou, wat is er? Hariba, wat vragen. Hariba, wat vragen. Nou, wat is er? Maar het, het was, uh, ik hoorde net van Henk, uh, Han, Henk, Henk Dulles Henk, dat het ja. was presentatie. Harry Nack, ja. ja. ja. ik heb nog niks gevraagd. Oh, nee. nee, natuurlijk heb je oh. nog niks gevraagd. Luisteren, Lijker, het is he? presentatie. Harry ja. ja. dat ja. wil zeggen dat je die mensen ophaalt en straks weer wegbrengt. Je presenteert oh. die mensen. Ja. Oh, natuurlijk. Ja, zo hoog is allemaal. Uh, maar meneer de Wacht Groot. U uh, bent u uh. perfect kwijtgeraakt, hoorde ik. Is nou, dat juist? Zo, ja. ik was op, uh, ik. op een bepaald moment had ik, had ik de hoogte. De ja, hoogte, ja, hoogte? En ik, hoogte. ik, ik zweer ja, ik ben opvliegers, dus ze oh, riepen oh, ja, mij op ja, van de verkeershoorn. Ja, ja. ja. uh, hallo, mogen we uw hoogte en positie hebben? Ja. Toen riep ik naar beneden: jawel, ik ben 1,80 meter en ik zit voorin, weet je wel. Oh, ja, ja. Ja. Ja. Ja, en, en toen, wat is er dan al gebeurd? Nou, toen hebben, kwam ik beneden. En toen stond, ja, ja. De, de, stond de luchthavenpolitie stond op mij te wachten. Oh, ja. En toen zei je van: Hallo, heb je wel oh. gedronken? Ja. En ik zei: Ja, vind je het gek, die free allemaal boven, oh. ja, dat ja, gaat ook. Ja, dus ik zeg, ik heb een flesje never op en twee flesjes whisky. Toen zei hij, ja, nou dan gaan we even een blaasproef doen. Ja, ik zeg, hoezo ja. geloof je me niet? Oh. Geloof je. Oh. Niet. En, en toen, oh. ja. toen, ik moest dus ja, oh. ja, zeker me naar het bureau voor een bloedproef. Ja, inderdaad, daar hebben ze meegenomen naar het bureau voor een bloedproef. En? Nou, er zat zoveel alcohol in mijn bloed. Ja. Ze hebben er op politiebureau een gezellige avond voor gegeven. 25 minuten, 30 Laat het Je zet je Je bent mooi op tijd, Bip. Ben je niet met de trabon? Nee, die heb ik van de week verkocht. Verkocht? Ja. Hoeveel moet je bijbetalen? Nee, ik hoef er niks bij te betalen. Ik heb hem zelfs voor een dubbele prijs van de taxatiewaarde, heb ik hem kunnen verkopen. Meen je kreeg een dubbele prijs als voor die ja, getaxeerd was. Wat je dat nou voor mekaar doen. Ik heb hem verkocht met een volle tank. Toch, met een volle tank. Nou ja, goed, mensen, we gaan, ja, gaan, gaan, gaan verder maar meten, we hebben er meer te doen. We zitten, je, donker... kan, toch, uh, je kan toch niet uh, zonder auto. Uh, ik? Nee, ik ga ook niet zonder auto. Ik okay, heb van de week op de auto rijden heb ik een nieuwe Lada gekocht. Een mooie oh ja? Lada. Wat, wat voor een? Een Lada 4P. Een 4P hoor. Lada 4P. Wat is nou een Lada 4P? Hij heeft vier pedalen. Vier pedalen. Ja, pedalen. vier pedalen. Vier Hoezo vier pedalen? Eén om gas te geven, één ja. om te remmen en één om te schakelen. Ja, dat is logisch. Maar waar is die vierde pedalen dan voor? Om de airbags op te blazen. Kijk ja. ja. nou. Ik zou zeggen, een hele goede middag Waarom ben je zo vroeg? Ja, dat komt zo. Ik ben hier even vast. wat eerder, de ukuleers, die komen zo meteen. Maar ik gaan even met het orkest repeteren. Ja, repeteren. De mondharmonie Colino's. Die zijn hier. hè? Ja, dan ja. Dan dus oh. ja, is er oh. ja, is één ja, nieuw. Er is één nieuw. Hoe was uw naam? Dat is een buikschuif. Dat speelt dus de melodie. En zij doen. Ja, nee, er meteen in. Ja. de melodie oh, moet ik de melodie oh. niet. Hè. Ja, Want, ik weet, ik ik weet het een beetje melodie. beetje een beetje ja. 3, 4. een beetje een beetje een beetje een beetje Nu, beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje En... 1, 2, 3, 4. En heeft u ja, wacht, en Nee, ik kom er niet in. Maar, u moet, ja, ja, maar ik kom er moeilijk in dat Ik er moeilijk nou, in. in. U, in. Moet u moet op, op mij letten. Ik hun houden. 1, 2, 3, ja, 4. Dit, ik, ja. Ja. Ja. Nou, als Ja, grond door met u op heb ik er ook problemen mee. Dat kan ik er ook niet in zeggen. Ze spring nou. Dat maakt eigenlijk hetzelfde. Dat hou En 1, 2, 3. Oh, ik zat ernaast. Ik is nerveus. Ik word er nog een keer Ik heb mijn ook het is misschien handig u het gebied uh, oh, uit te geeft niks, uh, het is om uh. ja, is een Hé, doe mee! Hé, doe graag een of twee meestenduizend in de We gaan er niet bij zitten, wel meteen en over jou. Hé, doe graag een of twee meestenduizend in de knoop. We gaan er niet mee zitten, wel meteen over jou. <tieden> Als ik zo doe stoppen. Ja, ik, weet, ik ga toch praten, Even nokken. Je op, ja. eh, goedemorgen, mensen Hier is weer Ome Joop. Meesje, helpt dit. Nou, wat is er nou weer joh? Uh, Ome Joop. Ja, halve zo. Uh, hoe komt het toch dat u altijd zo uh, sympathiek overkomt? Ja, dat kan ik je wel proberen uit te leggen, hè. Maar ik ben bang dat dan je hersens oververhit raken. Uh. Dat is kan je nog meer vragen? Ja, ik heb een brief binnengekregen van Annemarie de Zwijger uit Albassendam. Ja? Uh, beste oom Joop. Ja, wat is er nou, Joop? Ik heb een kat. Wie? Jij hebt je een kat? Nee, die, die Annemarie de Zwijger uit uh, Albassendam. Ja, eigenlijk... Oh ja, die no. heb een kat. Ja. Nee. Beste oom Joop, ja. ja. ik heb een kat. Alweer? En dit zei je dat je geen kat had? Nee, ik heb ook geen kat. Nou, waarom zeg je dan dat je een kat hebt? Ik heb wel helemaal geen kat. Is die dood? Nee, ik heb nooit een kat gehad. Maar kan die toch ook niet zijn dood gegaan? Nee, maar die kat is van Annemarie de Zwijger uit Albassendam. Oh, en die de kat is dood? Nee, die leeft nog. Oh, en daar moet jij oppassen? Nee, want ik ben allergisch voor katten. Waarom ga je er dan oppassen? Uh, ja, maar ik door, pas die op die, maar die, uh, het probleem is... Ja, wat bedoel je nou allemaal, jongen? Ja. Een ingewikkelde vraag, zeg. Jongen, jongens, zijn er geen eenvoudigere vragen, zeg. Heb ik dat weer? Het probleem is... Ook dat, dat nog. Die kat, die doet het steeds 10 centimeter rechts naast de kattenbak. Die kat, die gaat steeds naast de bak zitten. Ja. ja. ja. Wat uh, moet ze daar aan doen? Wie, die kat? Yeah. Nee, Annemarie de zwijger. Gaat hij ook altijd naast de bak zitten? Nee! Yeah. Hey, die kat van Annemarie de Zwijger doet het altijd 10 centimeter die rechts naast de, de bak. De bak en de vraag is, wat moet ze daaraan doen? Juist. Dan moet ze de bak 10 centimeter opschuiven. <laughs> jongen, jongen, jonge. Ja, Wel gezellig in de studio vanmiddag, hè Willem, toch? Dat, uh, ja, ik zou zeggen, maar doen we morgen weer. Maar ja, de omstandigheden. <coughs> hè? Kan het niet doorgaan? Nee, nee, nee. Travers met uh, Stevie. Stevie, jawel. Dit is alvast een aanloop naar woensdagavond. Een stiekem aanloop. Van, oké, okay, dit kun je dus verwachten. Maar dit, dit nummer duurt maar liefst 7 minuten 41 seconden, Willem. Ja, maar ik vraag niet zomaar wat aan. Oké. Okay. Nee, ik heb bij mij waar voor je geld, hoor. Hoe is dat. We ja. hebben net uh, afscheid genomen van Dick voor elkaar en oma Joop. En nou we hebben we hem alweer. We uh, hebben hem gewoon aan de telefoon, live. Dat is niet te geloven. Joop! Hey! middag is het al. Dik, dik goedemiddag uiteraard. Ja. ja, ik ben er. Ja, fantastisch. Uh, en je hebt vast uh, de afgelopen weekend weer het nodige meegemaakt, wat je ons, uh, waar, waar je ons over kunt bijpraten op sportgebied. Nou, of misschien uh, heb je ook wel aardappels geschild, ik weet het niet. Aardappelschillen met die dun Dat vindt niemand goed. Het <laughs> okay. zijn handen openhalers. Is dat oh, zo? Verschrikkelijk. Ja, nee. Ik, ik, ik, ik, ik kan goed aardappelschillen. schillen, ik kan snel aardappelschillen. schillen, ja. maar niet met die aardappelsbunnen want die zijn verschrikkelijk. Je haalt gewoon je handen open. Oké. Okay. Uh, er, is, er is ook uh, um, uh, twee personen van de uh, van, uh, uh, Rode Kruis aanwezig om uh, met, met, met, met pleisters om uh, de wonden te te oh, oh, maar kom, ja, komt ik, dat dan ook? Ik, ik, mijn handen zijn mij heilig, die heb ik gewoon nodig om uh, te kunnen typen en niet uh, om open te halen aan een... Uh, aan een dun schiddeltje. Maar komt dus dat nou ook egen omdat er aardappels zijn of? Sorry? Zijn er aardappels? Komt dat daardoor? <laughs> nee. Dus het dun schiddeltje, dat, dat, dat moet je naar je toe halen. En ja. Als je dat over je vingers heen haalt, dan, dan is het afgelopen en dan ligt die open. Behoorlijk zelfs. Nou ja, dankzij die dun schillen hoef ik niet meer naar de, naar de pedicure toe. Het ja, een stuk makkelijker, joh. Manicure bedoel je waarschijnlijk. Oh, oh, oh daarna kom ik ze bij de verkeerde. Oh, goed S.H. Hey, Joop, maar. Ik ben er natuurlijk wel bij geweest. Even alle gekheid op een stokje. Ja. Want het was de eerste rust van het Open Sandwich aardappelschillen ja. Dat uh, opnieuw georganiseerd werd door uh, Snekbar Klein. En uh, ja, het is, het is altijd geweldig leuk om dat mee te mogen maken. Um, uh, heel fanatiek wordt er geschild. Uh, dit jaar deden er 55 mensen mee. Ik vind het nogal wat. Hey. En uh, de heren-eigenaren van het plein... die hebben gezorgd voor, uh, voor bonkers... zoals we dat in de dan noemen. De grote aardappelen waar de friet van wordt gesneden. En die, die werden geschild. En die 55 mensen hebben... totaal, bleek achteraf... 211,5 kilo aardappelen geschild. Zo. Huh? Dat is nogal een beetje. Ja. Nou ja, die aardappelen die zijn gebruikt... door uh, het plein om... Uh, om mensen gratis van een patatje met uh, te voorzien. Is dat en gebeurt op... daar door die, door, door die zaak? Uh, ik, ik mag natuurlijk geen reclame maken, maar er zit daar een zaak... en die, die werken met, met eigen, eigen gesneden frieten, zeg maar. Ja, ze zit op het plein. Ja. ja, ook nog, ja. Maar ja, er zitten meerdere snackbars daar, toch? Ja, ja, ja. ja. Uh, maar, maar, goed, en... maar goed, die is, is, is daar de boel naartoe gegaan, uh, Joop? Naar nee, nee, nee, maar nee, we nee, moeten horen... Uh, uh, eentje die is van dezelfde eigenaar... en de andere weet ik niet, maar die doet niet mee in ieder geval. Oh, okay, dat is, uh, okay. de, uit, het is echt het gebeuren van het uh, van plein. Uh, Alex uh, Slag die, uh, is aan de gang gegaan om zijn zaak te promoten. En hij wilde dat in eerste instantie... Uh, ...met de frikandellen doen... ...maar er wordt één bende overgeven... ...en wie het meeste frikandellen kan eten, weet je wel. Mm -hmm. ja, dat, is, dat wil je echt niet meemaken. Dus uh, dit is toen aan zijn brein ontsproten... ...en uh, ja, het is nu voor de vijfde keer... ...achter elkaar georganiseerd. Vorig jaar waren er drie Duitse winnaars... ...eerste, tweede, derde waren Duitse dames... ...die op vakantie waren in Zandvoort... Nu waren het uh, allemaal uh, Nederlanders, waarvan uh, een Zandvoort uh, um, Armando. Uh, uh, ja, ja. Lels, Lels, Wie? Lels. Lels, ja. Lels ja. Ja. Die, die, die heeft het uiteindelijk gewonnen met 8,4 kilo. Ja. De tweede had uh, 7,8 kilo en de derde had 7,2 kilo. Dus er was nogal behoorlijk verschil. Maar ja, ja, ik laat mij wel vertellen dat hij een uh, oud-kok is. En ja, dan heb je toch een bepaalde slag uh, om uh, en dat te doen en te snel te doen blijkbaar. Ja. Hij heeft het gewonnen in ieder geval. Uh, maar vorig jaar, je zei met Duitsers, drie Duitsers die wonen, Maar toen hadden ze, ook, toen hadden ze geen aarpelen, hè? wist je dat? <laughs> nee, dat waren, toen waren het kartoffel. <laughs> Ga je even lekker. Uh... Nee, maar ik vind. Joop, Joop ik, vind, ik vind wel dat jij gelijk hebt wat Charlotte betreft. Charlotte dat kan me wat minder eigenlijk. Ja, maar wat. Kijk, ja, ja, ja. Ja, Nuus Zandvoort is dus uh, geweest met, uh, met Aderplun. Maar nou, weet ik toevallig in Dordrecht is afgelopen weekend een soort gelijke wedstrijd geweest. Maar dat liep allemaal wat minder af. Het, uh, uh, al maar toch een beetje een verdrietige, verdrietige zaak daar in Dordrecht. Met oh, ja. billen, wat is er gebeurd? Uh, ze sneden uien. <laughs> Dat was Janke natuurlijk. En oh. Hey Joop, maar even serieus. iemand mij. Ik die serieus ben, wordt oh, onderbroken oh, door iemand die niet serieus is. Oh, als er iemand de prijs krijgt voor het serieus zijn, dan ben ik dat. Nou, goed, oké. We gaan ja. nog even verder. Als je ja. vindt. Tegelijkertijd was op het Rathersplein. stonden een x aantal oude volksfietsen, Volkswagens. En dat is uh, de promotie voor uh, Vintis en Zandvoort. Nog uh, aankomend weekend? Uh, ja, dat ja. is een gigantisch gebeuren geworden. Dat is ja. eigenlijk begonnen als een grapje. Uh, Michel Vaas is nogal uh, een Volkswagen-gek. Ja. En, die, uh, die, heeft een ja, en die, uh, die heeft zelf een heel prachtig mooi busje. Ja, rood hè? Rood, beetje rood. Ja, rood, met wit. Ja. Ziet er perfect uit hoor, daar gaat het niet om. Ja. Maar uh, hij is zo gek dat hij heeft uh, de collega's, vrienden uitgenodigd. Om naar Sanford te komen om hun uh, mooiste uh, volksfietsen te tonen op de ja. camping, de branding. Nou, dat is nu drie keer geweest. Twee keer geweest, drie keer geweest. Wil ik vanaf zijn. Um, dat is volledig uit de hand gegroeid. Uh, komende weekend staan er uh, op zaterdag, let op, ruim 200 auto's daar te pronken, want de, de mooiste komen er naartoe. 200? En, 200 ruim. Tjoe. Hebben zich al aangemeld en zullen ja, ongetwijfeld nog meer bij komen. Ja. Dan is er ook nog een. Uh, uh, Stents zijn er waar je dus. Uh, een memorabila van voorzagen kunt kopen. Stickers. Uh, weet ik veel. De Duvel en zijn uh, moeder. Dat <laughs> zeg ik netjes. Ja. En. Uh, dat zijn er 25 kramen geworden. Dat vind ik nogal wat. En dan zondag. Mm -hmm. Dan wordt daar ook nog een kofferpakmarkt uh, georganiseerd. Door Roy. uh, dat, van Roya. Ja. Ja. En daar hebben zich ruim 50 auto's voor aangemeld. Kijk, allemaal volkswaarders? Dat durf ik niet te zeggen, nee. maar... Uh, ja, die kunnen uh, die natuurlijk daar niet tussen. Ja, maar die kunnen daar ja. natuurlijk niet tussen gaan staan. Tussen die Volkswagen. Weet ja, je, weet je nou, alles kan. Alles kan. Behalve koffie kan, thee kan. Ja, <laughs> zeg het maar. Nee, maar ja, goed. ik vind dat ja, Dat, dat volgt. is in ieder geval het geval. Ja. Dan ben ik zaterd, zondag nog even. Oh nee, zaterdagavond zijn de Lions uh, ongeslagen kampioen geworden. Dat is een unieke prestatie. Geen wedstrijd verloren dit, dit seizoen. We hebben dus een 100% score. En dat is uh, echt een, een felicitatie waard. Niet alleen het kampioen, zeg maar ongeslagen kampioen worden. Dat komt bijna niet voor. Tegen wie moesten ze, Joop? Ze speelden zaterdag tegen Wieringenwerf. Wiering Wieringermeer. Oké. Okay. Wiering en dat heet dan Wieringenland. En die, die wedstrijd werd met 88-52 gewonnen. Ja, <laughs> en, geweldig. Wat een stand Meer, meer de kan ik niet zeggen. Nee. <coughs> uh, het bleek achteraf dat uh, Niels Schrabber dan... De topscorer van het seizoen is geworden. Hij had ruim 440 punten gescoord van de 1612 die de Lions in het, al die wedstrijden hebben gescoord. En uh, tot uh, Most Valuable Player, oftewel MVP, werd uh, Ronnie van der Meij uh, benoemd. En dat is de meest waardevolle speler van het hele seizoen. En ja. helemaal terecht, denk ik. Dus. Okay, Dan ja. hebben we nog eventjes. Uh, zondag zat ik uh, nog bij uh, Corbakker. Oh ja, in de kort. Dat, dat was geweldig. De ja? Corbacke. Wat? Ja, Ruud was er ook uiteraard. Er ja, ook de waren. Ja. En dat was grandioos. Echt, er zit een drummer erbij. Nou, Sharon, moet ja. je je vingers bij ons. Ja, maar oud-leerling van oud -leerling oud -leerling oud -leerling oud -leerling me. Oud-leerling oud -leerling oud -leerling. van me. Het is echt... Ja, het zal. <laughs> <laughs> nee, maar, dat, maar die, man, die man was geweldig. Ja, ja. En, en die bakker ook. Ja. Hij, ze speelde... Hoofdzakelijk nummers van zijn allernieuwste CD, die hebben ze in Italië opgenomen. Ja. En die drummer was er ook bij. En uh, dat is zo'n verschil: uh, Emotievol. Uh, echte jazz, uh, minder echte jazz. Uh, van alles en nog, wat allerlei uh, gemoedsstoestanden kon je oproepen bij de toehoorders. En de koor staat afgeladen vol. Ja, afgeladen. dat komt natuurlijk door de naam Koor Bakker natuurlijk. Ja, uiteraard. Hoe ja. is het hem dus vooruit gegaan? Want op vrijdag had Hans Ruimers, de voorzitter van de stichting die het organiseert... al 120 aanmeldingen voor reserveringen. Mm -hmm. En dat zijn er nogal wat. Niet gek veel meer kunnen erin. Maar er moesten dus ook stoelen bijgezet worden. Wat eigenlijk naar Gunners in de krocht. Het is gebeurd. Ja. En iedereen heeft genoten van een geweldig concert. Ja. Echt waar. Ja. Dan ben ik ook nog zondagmiddag... na wakker ben ik nog geweest in restaurant App van het Amsterdam Beach Hotel... En daar trad een Flip Noorman op. Flip Noorman heeft in 2014 het uh, Amsterdam Kleinkunstfestival gewonnen. Oftewel, die uh, heeft de, de Wim Sonneveld-trofee uh, gewonnen. Ja. En uh, ja, daar moest ik helemaal aan winnen. Dat is ongelooflijk. Maar Zandert weet in ieder geval dat, dat hij er is en dat hij bestaat en wat hij maakt. Want hij had zoveel verschillende soorten muziek. Hij trad alleen op. Zijn band die, die was er niet bij. En hij speelde met gitaar en banjo. En het, uh, uh, ja... Uh, Ruw, rauw, daar stond hij te stampen op het podium, maar ook het volgende was teder, mm -hmm. uh, ingenomen. Maar alleen, maar alleen maar instrumentaal, ook, ook zingen erbij? Nee, zang, zang erbij, okay. uh, anders, uh, uh, ja, uh, dan werkt dat niet. Want hij, hij stond op die gitaar te rammen, maar gelukkig ja. stond hij erbij te zingen. En dat is, uh, uh, het was echt een... Uh, ja, voor mij was het een openbaring. Uh, het was de gelegenheid van uh, een, een verjaardag van uh, twee kennissen van hem. Die hem al uh, vanaf uh, het eerste uur volgen en vrienden zijn geworden. Hij kwam uh, op verzoek van een kwam, is, uh, kwam naar Zandvoort. Afijn, de rest staat er uh, komen donderdag in de Zandvoortse courant. Nou, dat is toch wel een aardig weekend geweest, denk ik. Joh. Ik wil zeggen, ja, kom, ik... kom jij nou maar eens gewoon thuis of. Uh... Uh, uh, S'nachts om een uur of twee, <laughs> en dan ben ik om vier uur weer weg. <laughs> <laughs> het is zo herkenbaar. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. ja, Maar, uh, nou Joop, uh, hartelijk dank weer voor jouw informatie. En ik hoop dat, ja. uh, dat ik je volgende week weer mag bellen. Ja, ja, het, lukt ja. Ook wel, het lukt ook wel eens een keer niet, dan ben je er niet. Of dan, heb ja, je dan, dat dan... kan gebeuren. Ja. Ja. Ja, ja, dat kan gebeuren. Het staat in ieder geval in mijn agenda, altijd. Ja, rond en, kwart over één. Uh, dan ja. Maar ja, soms ben ik gewoon met, met een interview bezig. Ja, dat spijt me. Dan heb ik toch echt niet mijn telefoon op. Nee, dat kan ik me helemaal dat, voorstellen. Dat, uh, maar dat, dat, dat is nou helemaal zo. Hoor. Ja. Daar moeten we dan mijn leven. En dat ja. is vrijdagochtend precies hetzelfde met, uh, met, Hennie, uh, met het uh, sportprogramma. Nee, ja. Henny R. Ja. Hey Joop, uh, wat ga je vanmiddag doen? Ga je van de zon genieten of ben je, ben je nou weer actief met allerlei zaken? Ga je van de zon genieten? Weet je wat voor dag het is vandaag? Uh, is maandag. Maandag en dinsdag moet de krant klaar. Heb ik geen Och. tijd. Och jee, jee. Heel verstandig. Ook nog. Ja, ik heb vanmiddag nog twee interviews. Ik moet vanmiddag nog naar het schoolvoetbal. Dat, uh, dat kreeg ik ook zaterdagavond ineens horen dat het vandaag was, ja. omdat ik er op tijd. Ja. Uh, en, ja. En morgen is er ook weer het een en het onder te doen, ook dan moet ik een artikel aan maken. Morgen neemt Fred Kroonsberg onder andere afscheid als voorzitter van de seniorenvereniging Zandvoort. Dat is mijn neef. moeten zijn. Dat is mijn neef. Oh ja? Okay. ja. Nou. <coughs> Dat is een, een, een zoon van een broer van mijn moeder. Zo, okay. ja. Oké. Okay. Weet nou, de luisteraars ja, dat ook meteen? Ja. Ja. ja. prima kerel trouwens. Uh, ja, dankjewel. Uh, een ja. ja. vrede... de familie, ja. <laughs> <laughs> uh, Dat houden wij in het midden. Ja, uh, heel verstandig, joh. Uh, ja. uh, hij heeft in ieder geval die vereniging uh, groot gemaakt. Want er zitten iets van 700 leden, hebben ze nu. En uh, dat is in de plaats gekomen van, van de AMBO. Daar, uh, die, die deed weinig verstand voor. Nou goed. Uh, hij is oh, toch nog raadslid, of is hij ermee gestopt? Inmiddels? Sorry? Is hij nog raadslid voor het CDA? Uh, ja, hij zit toch in de raad. Ja, ja. Hij, zit, hij heeft eerst in de raad gezeten voor de PvdA. Ja. Hij kwam uit de PvdA, dat zei hij altijd. Ja. En uh, ging eruit. En nu uh, zit hij uh, als raadslid voor uh, het CDA. En, uh, <laughs> nee, dat hou ik apart. Nou, maar hij, is, hij, is, hij is, hij was ooit, uh, hij was ooit uh, directeur van, uh, van een zorginstelling, hè? Komt, ja, dat klopt helemaal. Ja, ja, ja. Ja, dus hij, ja. zit, hij, zit, hij is echt wel sociaal geëngageerd, om het zo maar te zeggen. En, ja, en, hij zegt ook: ik kwam uit een rood nest. Ja. En dat blijkt ook wel. Ja. Nou ja, toen hij voor het CDA werd gevraagd, dat heeft hij me ook wel eens verteld, dus denk geen geheim. Toen, toen heeft hij bijvoorbeeld gezegd: ik wil best me voor jullie inzetten, maar ik heb niets met, met andere zaken waar jullie uh, sympathie voor koesteren, het geloof bijvoorbeeld. Nou, daar hebben ze het nooit over in de politiek, hoor. Ja. Wat wil ik zeggen? Ze geloven het wel. Heren, ik dank jullie voor de aandacht die jullie aan mij hebben willen schenken. Nou Joop, dat ik spreekt toch vanzelf. Doen. Wij danken jou voor de aandacht die je aan ons hebt willen schenken. Ja, en, en durf te schenken, ook nog. Ook weer graag gedaan, uiteraard. <laughs> Blijf bruisen, Joop. Mooie uitzending verder. Dankjewel. Oké. Okay, hoi, hoi, Hoi, doei. En wij gaan verder met een verzoekje, Willem. Want, uh, ja, toet. De, toet. Onze toet. Echt, een toetje. Een toet, oftewel. Een... <lacht> Die hebben een nummer aangevraagd. Oh, ik ben er weer. Is hier een Je werd aangevraagd, Willem, door... Eh... Ja, door Toet. Ja. Je, je was me iets te snel voor. Je startte het nummer eigenlijk al voordat ik klaar was met mijn, mijn relaas, zeg maar. Maar ja. goed, Toet. Toet, met mij te roken. Toet. Wat wou je nog toevoegen? Wat wou ik toevoegen? Nou, eigenlijk uh, dat het uh, wel weer een keer tijd wordt. De Toet weer eens een keer uh, bij ja, ons komt. Weer bij ons komt, ja. ja. He, want uh, je, we, we missen toch wel we hebben een heleboel uh, slagwerk. Alleen weinig getoet. ja. Dus Toet, je hoort het. Je wordt hier onmiddellijk ontboden. <laughs> nee, ja, ja, ze heeft zo haar eigen bezorgings natuurlijk. Nou, maar goed. Uh, Toet, uh, als je maar weet, dat, uh, dat, dat bij ZFM denken wij aan, ja. aan jullie. En, uh... en we missen je. Ja. Ja, zonder meer. Uh, Willem, uh, ja. rond de klok van uh, half twee, daar moet ik altijd het nieuws voorlezen. Ja. Maar ik vond er eigenlijk zo weinig interessant bij zit het vorige uur ja. over, over het referendum. En dat ze, ja, ja, ik ben tegen gewoon. Ja, dat ze tegengestemd hebben en zo. En ja. het percentage en zo. Nou, dat weten de mensen inmiddels ook wel uit de landelijke media. Dat is een beetje gemiddeld. En uh, er werd ook nog verteld uh, in het eerste uur dat, dat er twee handhavers uh, door een vrouw uh, waren uh, belaagd met ja. haar auto. Die ook was erbij gereden. Ja, ja. Uh, met natuurlijk die voetbalwedstrijd uh, tussen SV Zandvoort en die andere club uh, wat 0-0 is gebleven. Nou, eigenlijk, want ik heb vanochtend al, uh, omdat ik hier alleen was, uh, of zou zijn oorspronkelijk, omdat Dolly helaas ziek is. Ja, uh, heb ik al een beetje gezocht naar Niels. Maar eigenlijk was er hier in de regio niet zoveel nieuws te melden dat je zegt van nou, is dat nou zo sensationeel om via de radio... Uh, te vertellen. en, en uh, Ik heb ook nog gekeken op de site van uh, uh, de gemeente. Want luisteraars, u kunt altijd... als u het lokale nieuws wil weten... Uh, het gemeentebeleid, zeg maar. Dan kunt u op de site van de gemeente Zandvoort. www.zandvoort.nl kunt u ook informatie vinden... over uh, wat hier allemaal uh, speelt als het gaat om het gemeentebeleid. Uh, daar heb ik eigenlijk ook uh, niet veel op gevonden. Behalve dan dat er een medewerker wordt gevraagd, een beleidsmedewerker... Sportzaken, die zich dan ook uh, gaat inzetten om, uh, het, uh, om de Formule 1-racers weer hier naar het circuit te krijgen. Dat, maar dan moet u maar gewoon even surfen naar www.sansport.nl. Daar kunt u dan die, uh, die informatie vinden. En dan de rest ons, Willem. Ja. Alleen eigenlijk het weerbericht. Oh! Uh, en dat wil, ik dan nog wel even, dat wil ik dan nog wel even kwijt, want kijk, uh, uh, uh, het weer hebben we elke dag. Ja, alleen het verschilt wel, bijvoorbeeld... je hebt ochtendtemperatuur, middagtemperatuur... en avondtemperatuur, en daar zijn natuurlijk wel verschillen Ja, dat is waar. Nou, wil jij het voorlezen, of moet ik het doen? Nou, ik, ik wil dat wel doen... Nou, lijkt me... Ja, zal wat... ik eens even proberen? In, in, in, in, in, in vloeibaar Nederlands. Ja, weet je wat die mensen thuis anders zeggen? Dus de, de, heb je die duivel weer? Ja, die duif. Ja, <lacht> ja. ja, nou ja, goed. Uh, we beginnen met kopje veel zon zuiden. Wolkenvelden. Ik heb de tekst niet geschreven, beste mensen. Eh even kijken, de zon schijnt uitbundig en de temperatuur stijgt naar 16 graden in de noorden, tot 21 graden maar liefst. Oh, in de zuiden, ja. <laughs> Daarbij staat wel redelijk wat wind, daar zijn we achter gekomen. We hebben net het raam dicht gedaan. En later in de middag schijnen in het zuiden, ik kan laat me niet onderbreken, de jou. wolkenvelden met, vooral in Zeeland, kans op een bui. Komende dagen is het licht wisselvallig, maar schijnt af en toe de zon. Vanmiddag is het zonnig met een matig tot vrij krachtige oostwind. en de temperatuur stijgt naar 16 graden in de noorden... en 18 tot 19 graden maar liefst in de midden van het land. Utrecht, eh, Abu Dhabi en Stabost, die kant op. Verder komen er wat wolkenvelden. Hier en daar en middagtemperaturen worden nog steeds verwacht... tussen 12 uur middags 6 uur avonds. Ik zit nu in de Spotify te kijken, Charles. En niet naar het weer. Dat geeft helemaal niks... Oh, nee, nee, niet kwal, nee, dat hebben wel helemaal niks. Ik zit in naar Spotify ik te dan... kijken. Ik denk sinds wanneer staat, staat Rita Hovink met 18 graden... vanaf het noordoosten te blazen. <tie> maar dat hebben we niet. Uh, morgen gaan we eventjes naartoe. Zijn de wolkenvelden vooral in het noord en noordoosten... met af en toe regen. Er zijn periodes met zon. En in de loop van de middag neemt de vanuit de zuiden de kans op buien toe. En daarbij kan ook onweer een zware hagel voorkomen. Dus lekker binnen blijven dan, zeg ik. De temperatuur stijgt van 16 tot 18 graden... bij een zwakke wind in het zuidwesten. In de kunstgebieden, kustgebieden, kunstgebieden, maar joh... draait de wind naar het westen en wordt het 13 tot 15 graden. In de avond en de nacht blijven we te maken houden met wolkenvelden en buien. Dat is een beetje regen, maar ja goed. De normale mensen leren dan toch te slapen, denk ik. Tenzij je nachtuitzending gaat doen bij ZFM. Dan weer niet. Dan gaan we even naar de woensdag. Woensdag is het licht, wisselvallig met af en toe zon en enkele buien... Met 12 graden in het noordwesten tot 17 graden in het zuidoosten is het dan iets koeler. Op donderdag is het over een groot deel van de dag droog. Tijd droog en wisselen bewolkt. En later in de middag en vooral in de avond kunnen we buien verwachten. Maar ja, het weer is net de Efteling. Niks is wat het lijkt, zeg ik altijd. Dan tot slot, de dagen daarna blijft de wisselvolge volgende lente weer. En de temperatuur daalt in het weekend tijdelijk naar 10 tot 14 graden. Maar ja, wie dan leeft, wie dan zorgt. Tot zover het weer. Ja, maar Willem, in het weekend uh, kouder weer. En dan hebben we nog wel die Volkswagen Vintage. Ik wil, ik wil er toch wel naartoe, want ik vind het erg leuk hoor. Ja, ik heb die uh, even gekeken, Volkswagen. maar er, uh, de, de Volkswagen, uh, die, die, Volkswagen is die te staan, uh, er is er niet eentje bij met een cabrio. Ze hebben allemaal hard op dak, dus je zit lekker droog. Ja, ik, trouwens, ik heb nog een vraag, een serieuze ah. vraag. Dat ben je van mij niet gewend. Hoe is het mogelijk? Ja. ja. Uh, Roy van Buren, die kennen we allemaal. Ja, natuurlijk. En die kennen we nou, de, dankzij de landelijke televisie. Want die was in het programma van Carlo Boshart. op televisie. Ik, uh, ik zag foto's voorbij komen. Ja. En ik denk, is dat Roy, is hem dat nou wel? Uh, ja, dat was hem wel. Maar, maar jij, ik weet nog steeds, altijd niet, wat dat nou precies is. Want ik heb het niet gezien. Carlos Café. Ja, dat weet, dat weet ik. Maar ik, wa, wa, wat was de aanleiding dat hij in die uitzending was... Dat, is mij nog steeds niet duidelijk. Nou, Roy kennen hè. En Roy is uh, Mr. Entertainment op twee beentjes. Ja. Hè? En uh, waarschijnlijk heeft hij tegen Carlo gezegd: van, Joh, wat jij kan, kan ik ook. <laughs> en ik kom gewoon een keertje langs. En volgens mij is daarom die uitzending gemaakt. Maar wij gaan er het fijne nog wel van horen. Dus Roy, mocht je dit bericht horen. Neem even contact met de studio. En vertel in godsnaam wat je bij Carlo Bos had moet. Ja, en, en nou, ook in de. Uh, weet je, bij goede tijden, slechte tijden zat hij ook. Zat hij daar ook al? Ja. Dat die gewoon, uh, ja, ik weet niet wat hij eigenlijk aan het doen was volgens mij, achter, achter die dames aan daar in die serie. Die... Ik, uh, oh, ik laat, laat, laat, laat, laat ze echtgenoten, dat mag niet horen Echtgenoten? Is die jongen getrouwd ook dan? Ja, ook nog. Hoe ja. is het mogelijk? Ja, echt gebeurd, allemaal gebeurd. Ja. ja, ik kan ook niet eventjes weg en er gebeurt wat. Er gebeurt van alles. Ja. ja. Uh, eens even kijken Willem, uh, nou krijgen we, oh ja, dan nou krijgen we het volgende. ja. Maar nou ben ik even jouw sidekick, want uh, ja. uh, normaal gesproken dan, uh, was jij nou mijn sidekick... en het eerste uur heb ik een nummer voor jou gedraaid. Ja. En nou moet ik een keuze maken. Nou ja, dan pak ik maar een oud bieteltje, als je het goed vindt. Een Ja, een oud bieteltje. Natuurlijk. Het gaat over Anna. Ken je Anna? Jazeker. Dat was Anna. Anna van de Beatles. Ik, ja. vind, ik vind het trouwens toch geweldig. Want we hebben er toch wel twee, ja, old cracks noem ik ze. En dat niet, niet denigeren bedoeld. Maar dat zeg ik met respect. Old cracks die helemaal, ja, terwijl we alles weten van de Beatles en van de Rolling Stones. Dat, uh, dat ben jij bijvoorbeeld. Maar dat is ook Ruud Janssen. Mhm. Mm uh, ja, Ruud weet er meer van dan ik, hoor. Ja, ja, maar Ruud is, Ruud Ruud is er tenminste. ongeveer uh, zijn hele leven al uh, mee bezig met Beatles. Ruud is een Beatle op twee beentjes. Ja, zo is dat. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar, uh, ik ja, die, al die oude liedjes. En ik heb natuurlijk, uh, ik speel natuurlijk al, al 40 jaar met Ruud. Echt waar, 40 jaar. Dat is wat een huurlijk. Eh... Uh, en we zijn natuurlijk al begonnen met de jaren zestig muziek en met name Beatles. Dus al dat repertoire wat Ruud speelt, ja, daar heb ik natuurlijk meegedaan. Mee ja. En ook uh, aangeleerd en zo. En, uh, ja. Dus al die, al die oude nummers zoals Anna en I'll Get You and if I fell, en I'll Fell. Noem maar al die liedjes maar op. Ja, ja die spelen we natuurlijk. Dus, dus, ja. ja, nee, maar goed. Maar daar, daarmee brengen jullie, uh, want we zijn jullie allebei uh, debed aan. Jullie brengen toch de muziek wel weer terug op de radio. Want als je gaat kijken van ja, welke radios, jongens, draaiden eigenlijk nog de Beatles? Ja, dat is alleen Radio 10. En voor de rest. Uh, ja, Zierwem nee, Zandvoort. Nou, ja, dus. dus ja, compliment. Uh, vandaar dat heel Nederland ook afstemt op uh, wwwzierwem livenl Ja, dat is hem. We gaan even zoeken naar het nummer wat jij net zei. Ja. Van Bob Dylan. Kijk, nog even. En ondertussen hebben we de stoos. ons kijk, ruzie met de, met de mensen die. Uh, ja, met mij bijvoorbeeld. Ja. Ja, ik ben een logisch staatsmannetje, hè. <laughs> The Burden Rolling Stones. En Willem, je hebt net uitgelegd uh, wat remaster is. Doe nog voor, voor het publiek ook even, voor de, voor de mensen die meeluisteren. Die nou ja. willen misschien ook wel remasteren thuis in de keuken of zo, weet ik het. In de keuken, ja. Maar doe het dan wel op het aanrecht, want dat geeft dan al een bende. Ja. Hé, hey, maar uh, Rolling Stones, daar ben je fan van. Ja, ja, ja. Uh, ik dit mag... nummer werd ook uh, uh, gecoverd door Bonnie Tyler, onder andere. Onder meer, ja. Uh, ook, ook, verdien, ook verdienstelijk trouwens, hoor. Uh, voor niet slecht. Ja, weet je, maar, maar... Ik, ik, ik, ik, ben, ik zit zo onder elkaar... dat van sommige nummers uh, denk ik dan van... joh, daar moet je van afblijven. Want dat, dat, is, dat is gewoon al perfect zoals het gemaakt is. Maar mm -hmm. ja, dat is mijn simpele mening. Maar waar. vind je dat van dit nummer ook? Uh, wat, wat, wat, je, wat je nu klaar hebt staan? Nee. Uh, van, uh, The Beast of burden ja. Ja, daar moet je gewoon van blijven okay. ja. Want, want uh, je, je giet het in een ander jasje... en het komt in één keer een heel ander genre te zitten. Mm -hmm. En Bonnie het is een hele goede zangeres. Alleen, ja... ja. Je hebt ook wel een eigen stem, best wel. Ja, het is precies hetzelfde als dat je bijvoorbeeld... Uh, een, ik noem maar wat, het nummer uh, van, van Bob Dylan... Knocking on Heaven's Door... Als je daar niet laat zingen door Vic Leandros. Uh, ja, moet ik nog meer zeggen? Nee, is, ja. is, uh, is dat origineel van Bob Dylan? Want, want, Knocking uh, on Heaven's Door? Ja? Ehm. Uh, mm oh, dat wel niet, hè? Is dat niet van. Uh, weet die andere groep ook weer. Uh... Van Guns N' Roses? Ja. Nee, nee, nee, nee, oh, die, nee oh, die kwam er later mee. Oh. Nog een oh. door, dat is eind jaren 60 is dat, hè? Mm. En ja. Guns die kwam daar in, in de jaren 80, 90 mee. Oké. Okay. Ja. Wat weet jij toch veel van? Ah, wel nee, dat valt erbij. <laughs> Hé, hey, maar wat ga je nou woensdag allemaal weer, ook weer, weer doen? Je, je gaat uh, uh, soms. Nee, geen uh, uh, Blues ga je draaien, blues. Ik ga de blues, de, de, de, de easy listening blues. Dus eh. Uh, dus, uh, ja, wat je wel hoort, is van Pat Travis, maar ook rustige nummers, echt rustige nummers van, mm -hmm. uh, van uh, ja, Gary Moore, bijvoorbeeld om hem wat te noemen. Still got the blues. Ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is een eentje. Maar goed, je hebt nummer hey. De Delona en The en, en, en, uh, uh, de, de Prophet. Dat zijn dan wat onbekende nummers, maar die zijn zo geweldig mooi om te horen en om te luisteren. Niet Your Last So Bad van Gary Moore, vind ik ook een hele mooie uitvoering. Ja, van Gary Moore is dat inderdaad een mooie uitvoering, ja. Maar het is niet het origineel, natuurlijk. Nee, dat vind ik ook wel, maar, maar ik wou alleen maar even zeggen dat ik daar het mooie van vond. Ja, nee, natuurlijk. Ja, ja, maar als mensen waren zeker een neger. Ja, ja, zeker. Ja. Hé, hey, uh, Like a Rolling Stone. We hebben ja, ja. net de Rolling Stones gehad, maar Like a Rolling Stone ja. is weer het titel van een nummer. Ja. Van? Van Bob Dylan, van het album Highway 61. Ja. Ja. En uh, dat is uh, ook vaak gecoverd, alleen ja, van Bob Dylan heeft het net dat stukje dat je zegt van, ja, dan maak ik het nummer speciaal. Nou, dit duurt zes minuten, dus we kunnen dat niet meer helemaal draaien. Doen we dat maar, nog een andere keer? Wel, ja, maar we kunnen ermee afsluiten, Willem. Ik wou even beginnen jou hartelijk te bedanken voor je komst. Uh, dat je mij even gezelschap hebt willen houden... en uh, ook de luisteraars uh, hebt uh, voorzien van uh, nou ja, een misschien, gezellige misschien, lunch. Misschien dat ik een snelle oproep mag doen voor alle luisteraars... die nu luisteren naar ZFM... Uh, uh, onze zaadkick Dolly is nog steeds een stem kwijt. Mocht u in het dorp zijn en ergens een stem zien liggen... <lacht> stem niet tegen. Breng het gewoon naar de studio. Zorgen wij dat het bij Dolly terechtkomt. Weet je hoe dat gebeurd is dat ze de stem is kwijt? Nee, ik ben zeer benieuwd. Met, met de referendum. Hoezo? Nou, ja, vind, heel veel mensen zijn gaan stemmen. Maar die hadden geen stem genoeg. Die <lacht> hebben haar stem meegenomen. Wat verdorie. <lacht> en dan toch tegen, hè? Ja. Hey, ben ik nog wat vergeten? Je nee, je nog wat kwijt? Nee, of, nee, nee. nee, nee. Nou, dan gaan we lekker luisteren. Doe maar. Fijne dag nog allemaal. Hoi, Hoi, hoor. Once upon a time, you dress so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say it be where dog, your to fall, you thought they were all. I kidding you. scrounging